Een origineeltje? Ja, dat was helemaal niet de bedoeling. <lacht> <lacht> nou zeg, jij bent net genezen. Kan je via een podcastverbinding kan je ook uh, ziektes overdragen, denk ik. Ja, dus, ik ben dus... nog niet genezen hoor. Nee. Dus wat zei ik nou net? Welkom, het is woensdag 6 november. 6 november, ja zeker, 2019. Ja. En dit is aflevering op 6 november, de zesde aflevering van de Praattafel-podcast. Welkom aan de Praattafel met Ossie en Osier. Ik ben Istvan Lelossi, ik ben gesitueerd in Bergen, Antwerpen. En de groeten. En ik ben vanuit het kloppend hart van Antwerpen Noord, Filip Ozier. Welkom aan de praattafel met Ozzy en Ozier. Juste man, alweer geland. Een avondje later, want jij was een beetje ziek, dus, uh, geloof ja, ik, hè? Ja, en ik heb het nu via de communicatiemiddelen... Uh, aan jou doorgegeven, ja. dus nu zijn allebei. Dus ik klink ook een beetje hees en hoestig. We ja. hebben allebei wat minder zuurstof vandaag. Maar ja, dat gaat de pret niet drukken. Uh, dat gaat de pret niet beter. Nee, daarom. Uh, ik ga dadelijk weer een paar kleine dingetjes met de media doen. Het was een beetje een, een zwakke week, uh, hoewel er best veel nieuws was. We hebben een uh, mm, haiku weer. Uh, Rijn is weer uh, aanwezig met zijn column, een follow-up van die van vorige week... ...van het Belastingparadijs. Ik, uh, en ik heb zoals elke week weer de donkere vuile volgescheten krochten... ...van de internetcommentaren opgezocht en doorzwommen. Daar ga ik dan zelf weer commentaar op geven. Ik zal ook een stukje voorlezen uit een boek. En uh, ik heb weer uh, de tijd genomen voor een nieuw weeklied te componeren en ditmaal zal het gaan over het pre-Facebook tijdperk, een tijd toen er dingen gebeurden waar nu niemand iets over weet omdat die dingen niet open en breed over internet en meer bepaald Facebook gesmeerd werden. <laughs> If you didn't post it, it didn't happen is het van. Ja, dat maar ja. Beste luisteraar, beste Istvan. Ja. Ook deze praattafel begin ik met. Down... Huh? De haiku van de week. Tussen het afval en stille rondvaartboten... zwemmen de zwanen. Ja, nou neem dat maar weer mee naar huis, beste mensen. Daar zou je een tegeltje van maken, niet? Het lift alweer een klein tipje van de slier. Het tilt een klein tipje van de sluier op uh, aangaande een onderwerp uh, waar we straks nog een, uh, een ATV clipje van hebben, hè ja, uh, dat, onder andere. Het, het, het hakt allemaal in op elkaar. Het vervolgt allemaal op elkaar, op elkaar enzovoort. Ik heb weer een paar grappige clipjes. Ik weet niet of ze zo grappig zijn als vorige keer, maar we gaan ons uh, best doen. Dat was de haiku. Ik zie de zwanen zwemmen in mijn gedachten. Mm -hmm. uh, en uh, ze zwemmen zo om ons heen. En dan uh, zwemmen we zo langzaam naar ons eerste onderwerp toe. Dit is de raadtafel podcast met Mossi en Douce. Ja, een grappig stukje, dat, kwam, uh, dat is een nieuwsbericht van een week of twee geleden. Dat kwam hier uit de buurt, uh, dorp ben ik nu even de naam vergeten. Maar uh, je weet nog, in de allereerste uitzending hadden we dat non-verhaal... over die afval die naar Nederland verdween, het bouwafval. Mm -hmm. Nou, niet, yeah. al, niet alle bouwafval wordt naar Nederland versleept. Uh, er komt hier ook nog wel wat terecht in een of ander bos... Het woonbos in Wildert was vroeger weekendzone. De straten mogen niet geasfalteerd worden, ze moeten dus regelmatig hersteld worden. Maar daar blijkt nu vooral bouwafval voor gebruikt te zijn. Bewoners leiden hun banden op stuk en zij beschikken dat er zelfs kankerverwekkend materiaal tussen zit. Wij hebben natuurlijk schrik omdat het bouwafval is dat er ook asbest tussen zit. En als het droog weer is, dan stuift het allemaal op, dan stuift het bij de mensen in de tuinen. En ja... Wie kan er ons garanderen dat er geen uh, asbest tussen zit? Dat is een beetje het probleem van de mensen hier. Enkele buurtbewoners hebben samen met de lokale Vlaams Belangafdeling een wandeltocht gehouden... en een hele bak vol bouwafval verzameld. Dat waren maar vier straten die we hier gedaan hebben. Er zitten nog uh, uh, afval in van uh, de weekendzone op de noord ook. Want daar is het probleem juist hetzelfde. Het hoort gewoon niet thuis in een bos. En zeker niet in een groene gemeente... Het gemeentebestuur heeft oor naar de klachten van de bewoners. Ze wil de aannemer die de wegenwerken deed op het matje roepen en gaat zelf ook op inspectie. Warm. Ja, dus nu komt de oplossing. Hè? Nu komt de gemeente mm -hmm. in actie. En, uh, de gemeente, heerlijk. Ja, ja, ja. Meer dan dat nog is ons, onze technische dienst ook bezig met het zoeken naar betere uh, manieren om de wegen te onderhouden. Dus het uh, zou best kunnen dat we bovenop het materiaal dat nu gebruikt wordt, we toch nog een ander materiaal gebruiken, zodanig dat die vreemde stoffen, uh, en dat gaat van ja, metaal of plastic, dat dat toch niet naar de oppervlakte kan komen. Het woonbos is wel kilometers lang. De weg herstellen kost er ook veel geld en dat moet budgetair bekeken worden. Ja, of dat dat gaat lukken en zo, dat weet ik niet. Maar hier is de oplossing. Dus je bouwafval, en dat ga je gewoon bedekken met ander materiaal. Dus er wordt niks opgeruimd. We gooien er nog een laag rotzooi op gewoon. Nou, dat is toch een briljante oplossing. Ja, stel je voor, uh, je, uh, ze konden onmogelijk die aannemer gaan, gaan contacteren. Dat die man zijn eigen rotzooi komt op, uh, opruimen. Dat kunnen we niet maken. Uh, uh, gemeentes en besturen die zijn zo in de zakken van, van bedrijven en groot kapitaal. Het is soms eigenlijk lachwekkend aan het worden. Hè? Dus die kerel die, die kan gewoon wegen aanleggen. Die schrijft een factuur dat hij heel duur materiaal gebruikt. En hij heeft er eigenlijk gewoon gratis verkregen bouwafval ingestort. Ja, en waarschijnlijk nog en die geld... die wordt totaal niet ter verantwoording geroepen. Nee, nee, en hij heeft waarschijnlijk nog geld gekregen om dat bouwmateriaal af te voeren. Want je moet ah, ja, tuurlijk. Hij heeft gezegd, ja, ja, geef dat maar aan mij. Ik voer dat wel af. En dan verkoopt hij dat aan de gemeente. Ja. Want de gemeenten kunnen dan niet eens één keer gaan kijken op die werven. Nee. Nee. nee. En dat daar wat stukken metaal en plastic en asbest tussen zijn, want het is een weekendstraat, hè? Pff, wat dat ook meer mag zijn. Dat is weer, uh... Ja, maar ik ken die, die regio. Ik ben daar ook opgegroeid, dus okay. ik spreek eigenlijk ook gelijk die mensen daar. Die klinken allemaal gelijk veldrijers. Veldrijers, in anderen, die komen allemaal van de Kimpen. Veldrijden. Ah ja, dat is ook zo. Al die, die baggergezichten, die mensen die helemaal in, ja, de, in de bagger Ja, precies. Zelfs de Hollandse veldrijders komen van de Belgische kempen. Oké. <laughs> Oké. Okay. Okay. Welkom aan de praattafel met Ossie en Ozier. Ja, en ik dacht, omdat jij met jouw onderwijsachtergrond zit... heb ik een uh, stukje opgenomen van meneer Weits weer. Uh, die, die blijft een willig slachtoffer voor ons. Uh, en... Ik heb uh, heel boeiend ook naar zijn uh, capriolen en zijn plannen zitten kijken... en luisteren de voorbije week. Dus uh, shoot... Als je die kinderen gelijke kansen wil geven, dan moet je ervoor zorgen dat die goede kennis hebben van het Nederlands, want anders gaat die taalachterstand alsmaar groter worden en gaat vooral heel de kennisachterstand alsmaar groter worden. Blijkt uit die taalscreening ja, dat kinderen een taalachterstand hebben, dan moeten we optreden. Ik kan die kinderen niet zomaar aan dat lager onderwijs laten beginnen. Je moet eerst het probleem met de kennis van het Nederlands oplossen. Dat kan door een taalbad, door een taalbadjaar, door een taalklas of andere maatregelen, maar alleszins die taalachterstand kan je niet zomaar blauw-blauw laten. En kan je dat blauw-blauw laten, denk je? Uh, uh, hij, hij, hij schermt met wetenschap. Hij schermt met allerlei specialisten. Maar in het algemeen, de grote consensus, de grote uh, meerderheid van taalspecialisten die ik heb gehoord en gelezen en, en aanluisterd heb, uh, spreken toch over een veel te jonge leeftijd. Vijf, zes jaar is veel te jong. Er is uh, een kind op vijf jaar testen. Ja. Uh, dat hangt nog veel te veel af van dag tot dag als dat kindje. Uh, de, vijf jaar, dan ben je nog in een ontwikkeling van twee stappen vooruit, drie achteruit. Ja. En als je dan een kind uh, test net op een slechte week of een slecht moment, of het is wat ziek of het is thuis een beetje moeilijk voor het kind, dan ga je dus heel gestoorde, heel verstoorde resultaten krijgen, hè? Ja, plus je, je krijgt... Dat is dus gewoon een absu absurd idee. Uh, de, de, een soort van onwil zit al bij deze onderwijsminister. Uh, alles, alles via testen. Hè? Uh, als we testen, eenmaalig testen, dan, dan zal het wel... De, de specialisten op het veld zijn nog altijd de kleuterjuffen en de, en de kleutermeesters en de uh, leerkrachten, basisonderwijs in Nederland, wij zeggen de lagere school basisonderwijs, dat is meer een term die er nog niet in zit bij de Vlaming maar we spreken nog altijd van de lagere school maar mm. dus in de basisschool het basisonderwijs, kleuteronderwijs en uh, de eerste zes jaar van de basisschool daar zijn toch wel degelijk die leerkrachten die die kinderen elke dag zien functioneren in groep en waarmee ze elke dag werken aan projectjes het is bijna een belediging van onze minister van Onderwijs... ...dat hij boven het hoofd van die specialisten... ...want leerkrachten zijn specialisten in hun klaslokaal... ...en als er een leerkracht nu iets weet of iets moet weten... ...dan is het wel de vooruitgang of de stagnatie van het leerproces bij een kind... ...dat elke dag bij hem of haar in de klas zit. Ja, ja. Dus het is onbe onbegrijpelijk. Een test gaat daar niet, uh, niets doen... Uh, een, kind, een kind kan heel talig zijn, maar volkomen bevriezen op een schriftelijke test. Uh, andersom, een kind kan heel talig zijn, schriftelijk, maar bevriezen op een test, Al op dezelfde dag. En een dag later zou het kind een heel ander resultaat kunnen neerzetten. Dus uh, het is absurd. Ja, je creëert ook een soort van tweedeling. Hè? Dan, dan absoluut, gaan er kindjes we die gewoon door kunnen... en anderen die moeten naar een taalbadklasje dat... en zo. Het... Ja, maar kinderen die leren van elkaar. Dus uh, uh, het wil niet zeggen dat een kind uh, dat vijf is... dat dat niet op zijn dan allemaal in orde is gekomen. De meerderheid komt in orde. De meerderheid dat kinderen leren op jonge leeftijd... die leren evenveel van hun ouders als op school... als van vriendjes, als van de media waar... Uh, Waar dat ze al heel vlug aan blootgesteld worden. Dus um, heel vreemd, heel vreemd en ja, heel verontrustwekkend ja. dat de nieuwe onderwijsminister um, um, ja, blijkbaar geen idee heeft van het wetenschappelijk uh, onderzoek ter plaatse. En, en, en uh, ook niet veel van de pure praktijk, gewoon. Hè, dat weer en misschien en nou. volledig de pure praktijk uit de weg gaat zelfs. Dus. Uh, ja, dat is, een soort, dat is ook een heel rechtse manier van politiek bedrijven. Hè? Als er iets stuk is, eventjes een specialist ter plaatse zetten. Iedereen moet zwijgen. Ik heb die specialist betaald. Die komt jullie fixen. En als die specialist gedaan, is, gedaan heeft, dan is het allemaal gefixt. Ja, ja specialisten, die worden ingehuurd op alle vlakken, consultaties en zo. Maar het is, het is weer een afschuwelijk idee. En, en nog weer de zoveelste, weer die, even, ik ben de nieuwe gast in de bezem, de nieuwe bezem in de klast ben ik ja. nu. En ik zal eens even een paar ik ideeën... Zal ja, ja, ja, ja. En dan nee. ook van, als je dan ook bij, weet bij welke partij je aansluit, natuurlijk. Het, het, het, het raakt dan ook een beetje op... We gaan... Hè? Ja. Uh, de taalachterstand. Uh, ik bedoel, ik, ik heb allerlei kinderen in mijn klasse gehad, uh, in, mijn, in mijn onderwijscarrière. Ook uh, kinderen van... Uh, dus de autochtone uh, Vlaamse kinderen. Uh, de blanke kindjes... <laughs> Ik zal zeggen hoe ver die soms met taal achterstaan. Dus het is ook een absurde focus weer op, op afkomst of op uh, tweede burgerschap. Uh, ja, het ruikt naar dergelijke zaken. zaken ja, En over hadden. afkomst, hè? De, de, de Vlaamse afkomst gesproken. Hier iets uh, door Tom Lannoyen, een gekend schrijver, die uh, iets werd gevraagd op de boekenbeurs het volk deze 1 november op de Antwerpse boekenbeurs. Tom Lanois. Auteur Tom Lanois zit hier al 30 jaar. Hij heeft een duidelijke boodschap aan de nieuwe Vlaamse regering. Doe iets aan dit gebouw. Als we nou eens een nieuw gebouw voor de boekenbeurs zouden creëren in plaats van het, het, het Museum van de Vlaamse Volksaard. Want dat zal het zijn. Al het geld wat we daarin gaan steken. En we hebben nu vanuit Brasgaat een minister-president die zegt dat hij veel voor kunst en cultuur wil doen. Ja, dan moet je geen museum oprichten waar dat geen hond naartoe zal gaan. En al zeker heel weinig Vlamingen. Dus maak dan echt een echte nieuw gebouw en verzorg die boekenbeurs. Ja, dat zijn twee dingen. Maar zou jij jouw kinderen meenemen naar een Vlaams museum? <lacht> nee, gezellig jongens, zondag. Ik smijt jullie allemaal in een vervoers-iet. Mijn kinderen die hebben nog nooit... Eén uitzending van Kabouter Plop gezien, die zouden niet weten. <laughs> die zijn nooit in Plopsaland geweest, hebben geen K3-liedjes gehoord als Peuters. Uh, wow. Hebben nog nooit Ketnet gezien. Uh, de Canon. Dus, dus die gaan helemaal niks weten van de Vlaamse Canon. <laughs> uh, in tegenstelling tot, uh, tot wat dat je denkt, mijn oudste zoon een van zijn hobby's is bijvoorbeeld volksliederen, uh, dus hij kent het Amerikaanse volkslied van voor naar achter uh, het Franse volkslied het Belgische volkslied, het Vlaamse mm. hè, de Vlaamse leeuw <laughs> okay. uh, dus, dus hij zou het nog niet zo slecht doen maar goed, um, nee uh, ja, hè, ik ben uh, gehuwd met een niet-Belgische dame uiteraard en, en mm. dus mijn kinderen hebben een een wereldse uh, blik op de uh, een, een, een brede blik op de wereld gekregen vanuit een opvoeding van twee kanten en het uh, het benadrukken van de Vlaamse identiteit, ik vind ik, uh, ik vind het allemaal wat uh, ja. ja water in de zee <laughs> water in de zee ja, och ja uh, laat het water stromen waarin het stromen moet. Joh. Uh, ja, had ook maar wat... om de Vlaamse kanon nog even af te sluiten: Zoal de meer had wel een heel goed voorstel. Uh, zij wilde de, de uh, balletjes in tomatensaus in de kanon. Ja, ja, dat is ook weer. <laughs> Ten eerste, to tomaten zijn geen inheemse Vlaamse uh, fruit. Eh? Dus ook wel, mensen denken ook dat het een groente is, maar het is een fruit. Uh, tomaten zijn niet inheems. Uh, de inheemse tomaat is volledig verstoten en wordt gecommercialiseerd. Dat is, die zijn groenig en geel, maar rode tomaten komen van elders. Uh, bovendien is het uh, meer een Grieks-achtig uh, <laughs> gerecht uh, Italiaans-achtig gerecht en zeker geen Vlaams gerecht en ten derde de kanon, mevrouw Demir, gaat niet over gerechten de kanon, uh, meneer Weits, gaat niet over Vlaamse schrijvers of, of, of, of Vlaamse zangers uh, Nederland heeft een kanon, is van ja, ja, maar naar na, na heel veel... Voor een, het Nederlands kanon, die vraag die kwam vanuit het onderwijs. Juist. Wat een veel relevantere denkpiste is dan wanneer een overheid een kanon gaat aanvragen of opstellen. Snap je? Dan is het een instrument van de overheid. Dan gaat de overheid bepalen wat Vlaams is? I don't think so. Mm -hmm. Dus... Um, die Vlaamse kanon, als die niet vanuit een onderwijsachtergrond komt, dan vrees ik ervoor dat dat een soort van politiek pamflet gaat zijn van bepaalde partijen. Maar dat is het ook... Ja, die momen, ja ik, hou, ik hou de kerk in het midden. Ik hou mezelf heel neutraal. Maar dan vrees ik voor een politisering van heel dat gebeuren. De kritiek daarop, die wordt al geroepen. Maar goed, ik, ik wil daar nog geen kritiek op geven. Ik wil eerst zien wat ze allemaal voorstellen. Maar dan... dan moet ik toch een dubbele facepalm uh, planten als ik zowel Dumier over balletjes in tomaten hoorspreek? <laughs> Zeker als dat. Dat zal dan ook toch een plek moeten krijgen in dat museum. Hè, dat, dat komt, ja, <laughs> dat, dan moet dan zo'n, zo hoe noem je dat, zo'n display staan. Houden. Hoe noem je dat ook alweer, zo'n display met van die echte mensen. en een, een, uh, Goh, ja, in musea heb je zo'n tableau, ja, ja. toch? Uh, een dat, diorama. Een diorama, dat wil ik zeggen. Een diorama, wat zien we daar? Een, een, een, een, gewoon een, een tafel, een Belgische huistafel, een, een keukentafel en zo... En, en, en, zo'n opgezet uh, papa met een opgezet kind en een <laughs> prominent op tafel, <laughs> een bord, <b> balletjes. <laughs> en, en tomaten. Ik kijk er maar uit. Ja. Neem jij me mee? Oh, ja, ja, ja, ja, ja, zeker. Ja, en dat heb jij ook, hè. Ja. extreme concern, want ik zie dat jij ook nog wat uh, dingen bent tegengekomen in het nieuws, ik heb dat ook gezien ja, van die cargo vluchten ja, mag ik uh, eens eventjes eens van, Qatar Airways voert cargo vluchten uit tussen Maastricht en Luik ja, 9 uur te vliegen. Ja, even in context plaatsen. dus Het is een vliegtuig dat komt uit uh, Dubai. En dat is eigenlijk onderweg naar uh, Mexico. Maar die heeft uh, vracht bij zich. En die vracht mm -hmm. moet ja. er van de klant in Maastricht uit. Oké, okay, tot daar geen probleem. Maar het vliegveld in Maastricht is niet geschikt... voor dat vliegtuig om vol te vertrekken naar Mexico... Ja, dus die kan daar wel weer opstijgen. Maar dan heeft hij net genoeg brandstof om naar Luik te vliegen. Want daar hebben ze een langere startbaan. Ja, ja. Ik heb het, ik ben, Daar kan hij dan wel volgetankt. En dan in één keer door naar Mexico, hè? Dat, dat gaat wel. Dus ja, ze zitten er ook verveeld mee. Ik heb het artikel gezien, het is te zot ja, voor ja, woorden. Ja, ja. Maar ja, nog zotter was die vliegtuig van Brussel naar Amsterdam. En dat was een lijnvlucht, dat was iedere, iedere dag. Ja. <laughs> ik, heb ja, ja. ik heb die genomen ooit, ik heb die genomen ooit. Ja, ik heb die ooit ook genomen omdat ik niet anders kon... toen ik mijn familie in, uh, in, in, in Californië in, uh, in de Verenigde Staten ging bezoeken. ja. En dan, dan moest ik... Ik zeg, wat nou? ja Kan ik dat niet met de trein? Nee, nee, nee. Dan was dat 300 euro per persoon duurder om met de trein te gaan. <fie> ja, ja ik, en dan hier in zo'n fokkertje, zo'n proppen. Zo nou, ja. ja, op zich wel leuk, maar ja, dat was ook te zot voor woorden. Ik bedoel, eh, ja, en dan heb jij iets uitgezocht over kerosine, zie ik. Ja, ja, precies. Hè. Dus uh, hoe milieuonvriendelijk is vliegen uiteindelijk. Hè. Dus daar zijn we nu bij beland. Wist jij dat er geen taksen op vliegtuigbrandstof was? Ja, dat is een van de grote vreemdheden van deze je, hele wereld. Weet je van waar dat dat komt, is van? Jij gaat het ons uitleggen. Hè. Dat komt van een internationaal verdrag uit 1944. Ah, daar zitten we weer met zo'n geweldig overblijfsel. Geweldig, hè? Dus zo'n fossiel uit het verleden... Hè? dus op het einde van de Tweede Wereldoorlog... wilden ze de groei van de luchtvaart Ja, dat steunen. kan ik, Ja, toen, toen... Stimuleren. Toen. Ja, kan men eigen er wel iets bij voorstellen. Ja. <laughs> nou ja, toen... Nou uh, ja, toen stonden er ook nog doktoren in advertenties. En, uh, neem een lucky strike of zo. Hè? Dat is goed ja, voor je. Ja, met de camel in hun hand. The camel, de cigarette... Uh, I'd walk um, a mile for a camel. Ja, yeah, voilà. De cigarette promoted by doctors. Ehm... Um, ja, dus dat is onvoorstelbaar. Dat is zo'n wet, een, een fossiel met de goede bedoeling van 1944. Ja. Uh, die landen die allemaal kapotgeschoten waren. Om die wat terug uh, uh, welvaart uh, te stimuleren uh, en de groei van de luchtvaart te steunen. En nu natuurlijk, niemand wil daar uit dat, uit dat verdrag. Want... Toen kwam er uh, een meneer Leary uit Ierland en die dacht zo van, hé, hey, ja, ik, ik zie hier mogelijkheden. Uitkijken. Want in die vliegindustrie is het ook zo'n vliegtuig nu kopen en pas over drie jaar betalen en zo. Die constructies ja. zijn enorm. Hè? Dus, je kan inderdaad voor 10 euro mensen meenemen en toch nog dat geld verdienen. Want uh, dingen, um, het klimaatakkoord van Parijs komt ook in de media de, uh, was ook in de media deze week. Uh, want een en uh, Humpty Dumpty Trumpie uh, <laughs> ja. uit, uh, uit de Verenigde Staten die wil daaruit, natuurlijk is dat puur. Dat is ook weer die media. Hè? Dat is puur uh, symbolisch dat hij eruit stapt, uiteraard. Hè? Uh, als mensen, uh, ik weet niet of dat mensen dat wel goed beseffen. Dat klimaatakkoord dat is dus niet anders dan alle landen die daar hebben getekend, die hebben een bepaalde belofte gedaan. Yes. Gewoon naar zichzelf, hè? gewoon naar de, naar de andere partners. Maar gewoon, wij gaan hè, bijvoorbeeld België wij gaan de, de CO2-uitstoot uh, met zoveel procent verminderen. Ik denk dat wij dat hebben uh, gepledged, hè? Ge We hebben dat gezworen te doen. In Nederland hebben ze iets met stikstof gezworen te doen. Daarom hebben ze daar nu problemen met varkenskwekerijen. Um, en dus... Ja, uh, Obama en uh, Biden, die hebben niet meer gedaan dan een paar loze beloftes op papier gezet. Dus al wat Trump nu doet, we stappen uit het akkoord. Pff, eigenlijk <laughs> eigenlijk zegt, hij, uh, zegt hij niet anders dan, oh, wij, gaan onze, wij gaan die beloofde doelstellingen niet doen. Dat is eigenlijk, dat is eigenlijk al. Want je ziet in, in Amerika nu een heel mooie bewegingen, al die bedrijven. Ja. Die met dure commercials op alle media uh, komen, om te zeggen dat zij nog steeds wel voor uh, het klimaat gaan. Ja. Dus het is hoop symbolisch en het is ook die domme mainstream media die dat niet kaderen. Die, die, die doen alsof dat klimaatakkoord een bindend document is met, met maatregelen. Als je, als je je doelstellingen niet haalt, dat er dan uh, sancties ten overstaan. Maar dat, daar is allemaal niks van aan. Is het van... Maar goed, terug naar die vervuiling. Ja. ja. Want uh, waarom is een vliegtuig zo vervuilend, Istvan? Nou, daar zijn, heel veel, daar zijn heel veel aspecten die meespelen. Dat gaat van die, die trails die, die je vaak ziet op bepaalde dagen. Dan zie je gewoon dat heel de lucht volledig vol is... met die strepen die dan uitwaaien. En ja, dat vermindert de zonneschijn. Dat vermindert landbouwopbrengsten. Mm. En, en dan zitten daar... Fijnstof, hele in. Uh, maar ja, dus, je hebt het verder beter uitgezond, neem ik aan. Nee, nee, maar het is, het is waar. Het is waar. Het is een van, die, uh, een van de zaken. Wordt, de vervuiling wordt in hoge lucht gebracht. Ja. Waar dan normaal gezien ja, veel van de roet en veel van de gassen slagen terug neer met stormen, met weerdingen, uh, slagen terug neer op de grond en worden eventueel geabsorbeerd door de, door de bomen en dergelijke, of door de oceanen. Of door ons. Maar die vliegtuigen die brengen het op 10 kilometer hoogte al in de atmosfeer. Dus <laughs> dat gaat er natuurlijk kleven, om het in mensen termen uit te leggen. Maar uh, strikt genomen moet dat eigenlijk niet schadelijker zijn dan een auto te nemen. hoor. Dus eigenlijk... Als je uitrekent en je vliegt met 100 mensen naar het zuiden van Frankrijk, dan is dat minder vervuilend dan die 100 mensen allemaal in een auto zitten en naar het zuiden van Frankrijk te rijden. Oké. Okay. Maar ja, dat is een foute vergelijking. Want dat vliegtuig vliegt 20 keer per dag naar het zuiden van Frankrijk. <laughs> ja, en die zit Snap niet het? altijd helemaal vol waarschijnlijk ook. En het is niet altijd helemaal vol. Uh, het, uh, de, de, de motoren worden niet afgezet omdat er een, een snelle turnover moet zijn en dergelijke. Um, en de grote, uh, de grote vervuiler is toch wel het vliegtuig, omdat bijvoorbeeld als je naar Australië vliegt, is van ja. één vlucht Australië staat gelijk met wat één Belg de gemiddelde Belg op zes maanden tijd uitstoot aan schadelijke stoffen in de, door gewoon te leven. Ja, ja. Het zijn allemaal vliegschaamte is ook weer zo'n nieuw woord. Ik maar... Ja, maar de industrie zit daar nu echt wel mee, want het begint ja. zich te wreken. Want langzamerhand beginnen mensen te zeggen waarom moeten we voor drie dagen naar Cancun? En waarom moeten we... Dat, is, dat begint nu echt... Dus Warm en ze zijn zich zorgen aan het maken, dus... Hé, uh, hey, uh, we gaan lekker, we houden de tempo erin. Want uh, over, over smerigheid gesproken, bo hoog boven in de lucht. Maar uh, we vinden ook allerlei smerigheid vlak bij ons, hè? De praatstafel levert commentaar op commentaar op commentaar. Op commentaar, op commentaar. Commentaar, commentaar. commentaar. Levert commentaar op commentaar. Ja, jij ja, hebt je hazmatsuit weer aan en je masker op met beschermende middelen enzovoort enzovoort. Ik heb enkele extra zuurstofflessen moeten meenemen deze week, want uh, ik heb dus uh, heel die kwestie van die um, cargovluchten onder de loep genomen vanuit de krochten van de internetcommentaren. Dus okay. het is heel mooi dat jij ook eventjes het uh, artikel kaderde, hè. Dat ja. over een tussen tussenlanding en zo. Maar dat... Daar trekken de internetcommentaristen zich niets van aan, uiteraard. Nee, nee. Nou, kom op. Nee, laat nee, nee. laat ons genieten. Die lezen een titel. Die komen uit het tweet-tijdperk. Die lezen een titel van 16 woorden. Is dit de bizarste vlucht? Qatar Airways voert cargovluchten uit tussen Maastricht en Luik van 9 minuten. En dan lezen ze niet verder. Nee. En dan merkte ik alweer direct, zoals vorige week, heb ik vijf categorieën gevonden van internetcommentaren. Oké. Okay. Dus je hebt, je, hebt, je hebt de bedweters en de verbieders. Hè? Um, vluchten onder de 500 kilometer moeten verboden worden. Dat zijn mensen die niet... Ja. Hè, uh, Gewoon, Dus ja. mensen die op de Isle of Wight wonen of... Uh, Mensen die in Alaska wonen, die moeten maar op hun eiland blijven en, zitten. En ja, je mag je sportvliegtuigje dan ook op de brandstapel gooien. Ja, precies. <laughs> hè. Um, maar we God. moeten ophouden met kerosine te subsidiëren. Verbied alle vluchten minder dan een uur. Dat is zo kleinzinnig Vlaams om dat te zeggen. Hè. Er zijn mensen die nu eenmaal niet anders kunnen dan uh, met een vlucht ergens geraken. Bijvoorbeeld, hè, nogmaals, als je op een klein uh, uh, eilandje zou wonen. Maar dan is er ook de, de, de, de bedweter van de week, is Freddy van der Kruisen. Oké. Okay. Want bij, het artik bij uh, een artikeltje, een van de kranten die ik gezien had... Die, want kranten hebben, hebben vaak ook filmpjes bij hun items. Mm. En dus totaal niet ter zaken doende, begint Freddy. Uw video footage klopt niet. Want de beelden van een A350, trouwens niet in vrachtuitvoering, die bestaat niet. Of een B777 überhaupt in Maastricht kan landen, is ook niet zeker. U kan beter uw factcheck doen vooraleer weer eens non nonsens nieuws te publiceren. Oké. Okay. <laughs> dus Freddy van der Kruijsen had het totaal niet door dat het over iets anders ging dan over het type vliegtuig. Nee, nee, wel. Oké. Dan heb je de volgende mensen. Dan zijn er de mensen... Eh, ik, ik, ik noem ze de flauwe plezanten. Ken je dat woord? De flauwe plezante, De, de grapjesmaker, de... de de grappige oom. Hè? Ah, oké. Okay. Ook een beetje de cynische oom. Zo van: uh, het mag iets kosten, zegt uh, Georges Baats. Hè? Okay. Of uh, Freddy, van, Freddy van de Velde. We hebben veel Freddy's vandaag. Freddy van de Velde. We zullen onze auto wel laten staan en met de fiets gaan. <lacht> Snap je? Dus de, een cynische bij. O, o, of Guido okay. Vermeijen. Waarom geen kabelbaan aanleggen? De bagage komt dan achterna met een taxi. <lacht> Het is briljant. He? He? De wijsheid ja. van het volk is onovertroffen. He? Ja, dat is fantastisch. Dus, en dan James Froman. James Froman, ook geweldig. Ik neem de not naar de bakker 10 meter verderop. Wat is daar mis mee? Ik heb mijn verkeerstaks en mijn verzekering betaald. Ja. Okay. En dan, en, en dan, en dan Pai, Brok, Pai, Pai Brok, die vijnst bezorgdheid. Hoe verklaart men dat aan Greta? Ha, ha. <laughs> en dan is er natuurlijk nog, ja, wel, dan is er natuurlijk nog, luister naar de naam, Jules Steenwinkel, die zegt Anuna de Wever: er is werk aan de winkel. <laughs> en dan zegt hij erbij, intussen haakjes, toch als je weet wat het woord werk betekent, Anuna. Ja. Ja, dat zijn de flauwe, plezante, de cynische. Hè? Maar ik heb ja. nog drie categorieën, maar ik ga er de, en, kort doorfietsen. En dat arme kind zit nu daar ergens midden op de oceaan, uh, halverwege Chili, op een of andere zeilboot. En ze dat dacht hier te eten, nog, want ze is veganist. Hè, dus, ja, uh, ja, ja, er, ja. Uh, gewoon geen voedselgebrek. En nu dacht ze, nou, ik ben er nog, <laughs> nog maar een week zeilen. Maar nu zegt de kapitein: We're going back. <laughs> <laughs> dus uh, dan heb je ook de uh, mensen ja. die. Nee, want je gaat mij niet van mijn troon stoten. Ik nee. ga gewoon onverstoord door. Uh, je hebt ook de mensen. Wat is het probleem? Is het van? Wat is het probleem? Is er <laughs> ja. geen probleem? Nee. Johnny, ja. van, eh, Johnny Verhoeven. Als de klant betaalt, is er toch geen probleem? Hey. Claudio Lugli. Wat is het probleem? Bladen en losse gebeurt overal. Tot die <laughs> O, ook, een vrachtwagen, het is een vrachtwagen gewoon Ja, een vrachtwagen is een vrachtwagen en verkrachting is een verkrachting, wat is het probleem o, o. Erik Dins tussenlandingen met een langer traject, wat is het probleem nee, dus ze vinden het geen probleem dat zijn de mensen die letterlijk het geen probleem vinden hè. Nee, dat en dan natuurlijk gewoon, uh, Karel van Geel moet er nog even zeggen minder vrachtwagens op de weg dus beter voor de file wat is het probleem, <laughs> zelfs positief ja, ja oké. Okay. Misschien... En dan, eh, Floor Peters tenslotte, hè? Die, van wat is het probleem? Floor Peters, dat is niet bizar. Vliegvelden zijn er om gebruikt te worden. Dat is een haast filosofische... <lacht> nee, nee. Vliegvelden zijn er om gebruikt te worden, vind ik fantastisch. Dus die, die zet zijn computer aan om te schrijven vliegvelden zijn er om gebruikt te worden. <lacht> maar dan dat hebben we nog een ander... Ja? Dan hebben we nog een andere. ja, ja Dan hebben we nog de slachtofferrol. Ah, ja, dus ja. Mensen die onmiddellijk de kaart van de slachtoffer trekken. Oké, okay, dat is het meest boeiende, denk ik. Literair. Ah, Dat is fantastisch. Um, Paul Boutsen. En ons wilden ze kilometerheffingen en CO2-taxen opleggen, zeker? Ons schuldig laten voelen als we het vliegtuig opnemen? Ja, wat jij er straks zei. Hè? Vliegschaamte, hè? Of ja. uh, Piotr Collins. De namen zijn fantastisch. Piotr Collins... Terwijl wij rond de oren geslagen worden over onze ecologische voetafdruk. En wij moeten betalen voor het milieu. Enkel in Vlaanderen geld eisen en in Wallonië niet. Hmm. Ja, oe, oe, daar gaan we, in Wallonië we in. Niet? Dus, Ja, dat hebben ze dat er weer bij getrokken. Terwijl dan, daar juist eh, de ecoloog bijna twee keer zo groot is als hier. En dan Daniel Verle, eh, die schrijft... Alles komt op de nek van de automobilist terecht. Ja. De grote melkkoe. Niet te verwarren met de haiku, hè. Dat is de grote <laughs> nee. kapoe, Want ze betalen geen belasting op kerosine. En dan onze laatste, onze laatste categorie... ...deze week die ik heb ontdekt... ...zijn de filosofen. Oké, okay. nu wordt ja. het diep. Het wordt heel diep. De filosofen en de fatalisten. Zo is Anne van der Linden... ...in haar computer gesprongen en, gezegd, en geschreven... ...wat een zotland is dit geworden... Het is een zot land geworden. En Luc Broekaart zegt, in de wereld, vraagteken, die draaide door. Nou, ja, oh. fantastisch, hè? Nou deze, deze is ook heel goed. Ja, Rosemieke Frits, Rozemieke. Dat is Zeg haar naam, Rosemieke. Oh ja. Te gek om los te lopen. Ik weet niet of dat de autobiografisch is van Rosemieken. Um, Maria de Vuist maakt een vuist. Ja. Door te zeggen, ook heel filosofisch: Het zal Qatar worst wezen. Stuur Greta en Anuna maar naar Qatar. Het is bijna een gedicht. Het is bijna een haiku. Ja, het ja. zal Qatar worst wezen. Stuur Greta en Anuna maar naar Qatar. Ja, ja, dat Heb je die rijmpel daar nou gezien? Ja, en dat is ga... het, een metrum, en uh, hoe noem je dat? De punctuatie, alles mooi, hè? Ja, ja, ja. Lou Bakker is heel nuchter, is een nuchtere filosoof, en die zegt... Het is altijd goed om in noodgeval extra asfalt tot je beschikking te hebben. Uh, en dan... Ja. <laughs> en dan gaan, we, dan gaan we eruit met de opmerking van Robin van Laart, tenslotte... De wereld is klein. De praattafel levert commentaar op commentaar. Zo gaat dat bij ons. Die laatste was gewoon, die benam me gewoon letterlijk het zuurstof. Ik, ik, zo, je wilde iets zeggen, maar er stokt iets en er gebeurt niks. Dat je in zo, ja. zo'n zo stasis raakt. Zo ja, toen ik dacht, ja, to, Ik ben ook gestopt toen. Dat was. Zelfs mijn zoet was toen op de limiet. Nee, daarom. Dus, maar je mag hem nu weer uitdoen, want we zijn eruit, hoor. Hey, pff, man, hè? wat een beklemmende oefening toch weer elke week. Uh, over beklemmend gesproken... ja, we houden het tempo erin, hè. We zijn goed Absoluut. bezig. Het kost hier allemaal geweldig veel tijd. Uh, we gaan uh, even overschakelen weer naar Amsterdam. Onze trouwe bijdrager uh, Rijn. Vorige... Ja, daar ja, is hij weer. Uh, vorige week was hij bij ons met een uh, bijdrage over het feit dat Nederland helemaal omgetoverd is tot een uh, soort uh, een, een eiland-economie. Waar al die grote bedrijven. Ja, ja. Een belastingparadijs. Ja. Ik moet dan meteen denken aan de Kaaiman eilanden En, <laughs> en de, de Engelsen daar in, de, in het kanaaleilanden. Enzovoort. Maar nee hoor, dat hoeft helemaal niet. Je kan dan gewoon. In Amsterdam doen. Maar uh, die, al die firma's en die mensen die zich daar neer laten strijken... en een kantoortje openen en zo... die gaan nog wel wat andere hoofdbrekers krijgen. Want uh, luister maar naar het verhaal van Rijn van deze week. <middelijnd bluesy> Colm uit Amsterdam. Amsterdam is erger dan Napels. Kort geleden werd de Amsterdamse advocaat Dirk Weersum voor zijn woning in de wijk Veldert op straat doodgeschoten. Hij was de raadsman van kroongetuige Nabil B... in de strafzaak tegen de volvluchtige Ridwan T. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij een reeks liquidaties. De vermoedelijke daden of daders... waarschijnlijk piepjonge misdadigers. is geschokt. De vraag reist: een incident of een internationale trend? Geen wonder dat de schrijver en Camorra-expert Roberto Saviano tijdens zijn verblijf in Amsterdam door de media veelvuldig werd geïnterviewd. De in de hoofdstad van de Camorra in Napels, als zoon van een katholieke arts en een Joodse lerares geboren journalist, kan het weten. Hij is lid van de Osservatorio sulla Camorra, het Camorra-observatorium, en deed aan de kaffe veldwerk. Dankzij zijn louchen-Napolitaans Camorra-uiterlijk en een vlekkeloos lokale tongval kon hij aan de koffer gaan. In de illegale textielindustrie of als ober tijdens een Camorra-bruiloft. Zo leerde hij veel over de lokale clans. In zijn deburoman Gomorra combineert hij 2006 reportage en roman beschrijft op minutieuze wijze van welke methode de Napolitaanse maffia zich bedient... en hoe het toe gaat in de haven van Napels, de anus van de wereld. Het boek werd in korte tijd een hype in Italië. Als gevolg hiervan ontving Saviano dreigbrieven en zwijgende telefoontjes. Nadat bekend werd dat hij op de liquidatielijst van de Comorra stond... roepen zes Nobelprijswinnaars, Quintagras, Dario Faux, Michael Gorbatschow, Desmond Tutu en anderen, zoals de schrijver Umberto Eco, op tot betere bescherming van Saviano. Maar uiteindelijk is Saviano tot vandaag de dag gedwongen onder te duiken en het leven van een voortvluchtige te leven. Zijn jongste roman, La paranza dei bambini, in het Nederlands uitkomend onder de titel De kinderen in de sleepnetten, vertelt het verhaal van jeugdbendes in Napels. Maar het gaat net zo goed over jongens in Molenbeek... een banlieu van Parijs of in Amsterdam kunnen gaan. En ja, het is een internationale trend dat de daten steeds jonger zijn. Kinderen die opgroeien zonder toekomstperspectief. In Napels kent men het spreekwoord... als je doodgaat op je negentigste sterf je als centenario, als hoogbejaarde. Maar als je doodgaat op je twintigste sterf je als legendario, als legende. Met andere woorden... Liever rijksterf met 20 of berooid met 90 de pijp uitgaan. Piano, van Italië tot Zweden en van Mexico tot Nederland zien we dat de nieuwe generatie mafiosi en drugshandelaars bestaat uit hele jonge jongens, vaak minderjarigen, die in aanmoedige omstandigheden leven en het achtergestelde milieus komen. Wanneer de samenleving deze jongens geen kansen biedt, dan zijn criminele organisaties een lachtrempelig uitzendbureau. Roberto Saviano, als je mij vraagt wat de meest corrupte plekken zijn die ik in mijn leven ben tegengekomen, dan antwoord ik niet Napels of Lagos, maar dan zeg ik Londen en Amsterdam. En daarmee bedoel ik geen corruptie op straatniveau. Ik heb het over het systeem en dan vooral jullie financiële systeem. Nederland zal voor eens en altijd onder oog moeten zien dat het heeft besloten een vrijhaven te worden voor de grootste drugshandelers ter wereld en een belastingparadijs binnen Europa. Voor dit gebrek aan verantwoordelijkheid, gemaskeerd door een rookgordijn van hypocrite onbuigzaamheid tegenover landen in Zuid-Europa, krijgt Nederland uiteindelijk de rekening gepresenteerd. Een zeer gepeperde rekening als dit thema niet heel bewust wordt aangepakt. Nederland is een land vol maffia's, witwaspraktijken en misdaad. Daarom in de volgende kolom uit Amsterdam. Wat maakt Nederland tot een belastingparadijs? Oké. Okay. Uh, volgende, hij bedoelde eigenlijk de vorige column. Maar uh, ja, die, heb jij nou ooit wel eens zo'n kid in de klas gehad? De, waarvan je denkt, nou de, die zou uh, wel eens uh, zo op pad gestuurd kunnen worden? Die het verkeerde mm. pad op gaat? He, met hoe vroeg? Ik want het uh, blijkt uh, dus inderdaad jaar. dat dat 18, 19 jaar. Uh, Kids waren die dat. Ja, elf gedaan. jaar geleden, in mijn eerste jaar als vormingswerker uh, in Antwerpen, heb ik, uh, een, uh, heb ik een kerel in mijn vormingswerkklas gehad. En zonder te zwaar in detail uit uh, te treden, um, de, uh, <coughs> zowel ik als mijn collega's zeiden, wij gaan daar jammer genoeg nog dingen van in de krant moeten vernemen die, uh, <coughs> ja, die het daglicht niet mogen zien. Hmm. En dat is ook uitgekomen Soms zie je dat als, dus Net als die emmer ja, water dus heel, de heel zijn familie was betrokken Bij een heel zware Een of andere criminele toestand Enkele tijd geleden En um, het, dat was zijn familienaam Die constant in het, in het nieuws kwam Dus uh, ja, je ziet dat eh, niet aan uiterlijk, hè, maar je ziet dat aan, aan gedragingen, aan, die, aan de praat dat eruit komt, aan het, uh, het dedijnen, uh, uh, neerkijken op, op, op alles wat uh, gewoon. gewoon en maatschappij is. Dat is allemaal stront en kak en uh, heel agressief worden, minste agressief worden uh, tegen het psychopaten af. Begin. Maar een psychopaat is nog iemand die kan geholpen worden, maar uh, iemand die, die opgroeit met een criminele kijk op de wereld en, en elke persoon die anders is, is een, is een mogelijk target om jezelf beter te doen voelen. Ja, dat is, uh, dat is, dat is problematisch. Dat is uh, gruwelijk om te zien. Ja, het is erg spijtig. Als je dat, uh, ik, ik heb ook een verhaal gehoord van kennissen die deden wel eens aan pleegopvang. En op een gegeven moment kregen ze ook een uh, kind... Uh, waarvan gezegd werd van ja, die, die moet even blijven. En dat bleek gewoon een ramp. Uh, die bleef s'nachts weg. En dan werd de politie erachteraan gestuurd en dit en dat. en Ja, dat is heel tragisch. En, en dan merk dat is echt je ook, tragisch? Die kinderen zitten ook in een de... omgeving... waar, waar, waar ja. ze niet uit kunnen geraken. Even dat dan. is een soort... De uitdrukking vogel voor de kat komt uh, spontaan bij mij op als ik uh, aan dergelijke kinderen denk. Uh, een kind wordt nog altijd onschuldig geboren, hè? niet vergeten. Dat is... En, en ideeën worden in kinderen gestoken, nog altijd 99,9% 99 door volwassenen. Hè? En uh, de schuld bij zo'n kind leggen is natuurlijk, uh, moet je niet doen, maar zo'n kinderen worden ook volwassenen. En jammer genoeg zijn die niet in staat om de goede beslissingen te nemen. Nee. Die zijn volledig doordrongen van, van een fout wereldbeeld, van een fout uh, opvoeding, van een fout uh, beloningssysteem, van een Fout bestraffingssysteem. Maar je ziet ook een soort tragisch. perpetualisme in dat milieu. Van, <coughs> je ziet ze wel eens lopen, zo die jongens stellen, waar, waarvan ja, die lopen er een beetje schofferig bij enzovoort. De baby in de, in de, in de pramwagen. He, ja, de met baby. een fles cola. Met een fles dan cola. <laughs> ja, met cola met een zaagnap erop. Zo. De moeder met een sigaret en de papa met, de scheid, met een blik bier in zijn en handen enzovoort. Uh, ja, je ziet dat soms, maar dan denk je van inderdaad, het kind is daar op dat moment gevangen in dat milieu. En die, daar maar die... uit, hè, ja, dat is een gevangenis, hè. dat is een open gevangenis, zeg ja, ik altijd. Precies. Hé, hey, en uh, je bent wederom nogal creatief geweest, ook met je gitaar. We hebben weer een... Ik heb, nog eens een, uh, ja. ik heb ja. de, mijn innerlijke opdelen nog eens laten spreken. Het weeklied door Osir Kijk eens aan, zo simpel is dat. Hey, en, um, ja, ik, ik heb een beetje stiekem voorgeluisterd en het mm. is weer lichtelijk dylan esque Ik hoor het ook al echo's van, uh, van, van uh, Gallagher, uh, de Brit-Ding. brit, brit uh, uh, ding. Nou. Ja, dat is een compliment. Kijk, ik zal het op. gewoon introduceren. Um, het gaat er basically over dat er uh, vroeger, ja, hetgeen. Er is veel in mijn leven gebeurd, maar ja, ik ben zoals jij ook... Wij hebben een heel leven gehad voor internet en voor de sociale media. En als het niet op foto kwam, of op VHS videotape, of op papier, dan was het niet gebeurd. En um, nu is het de, de jonge... Vooral de jongere generaties... Als het niet op Facebook is geweest, of als het niet over getwitterd werd, of als het niet op YouTube staat, dan is het niet gebeurd. Als kind zag ik Eddie Merckx voorbij ons huis rijden. Verstopt in het peloton was de kannibal aan het lijden. Als jommeke, gekleed, schudde ik de koning in haar hand. Als puber fietste ik ziel doorheen het land. Ik kreeg de hoofdrol in een bizar verhaal voor het grote doek. Ik speelde basgitaar in het voorprogramma van Anouk. Ik zag Simon Garfunkel live op de enige BRT. Dat was op Nieuwjaarsnacht 81 om een uur of twee. Als puber heb ik meer dan eens getreurd. Want naast geluk had ik ook wel veel verdriet. De vraag reist nu, is dit ooit echt gebeurd? Want weet je, Facebook bestond nog niet. De Ramones traden op en ik stond te hitbangen op de eerste rij. Ik zag Star Wars en dacht, dit is speciaal gemaakt voor mij. Zonder geld sliep ik in Kopenhagen in een vies kraakband. Ik werkte een hete zomer in een al even vuil wegrestaurant. Ik studeerde in Brussel, meer dan vier jaren zat ik op kot. In Antwerpen belandde ik op spoed, verwond door een haveloze zot. Ik zag de allereerste vlucht van een gloednieuw ruimtetuig. Ik stak mijn haren rechtop en kleden mij zwart en ruik. Als puber heb ik meer dan eens getreurd Want naast geluk had ik ook heel veel verdriet De vraagreis nu is niet ooit echt gebeurd Want weet je, Facebook bestond nog niet Ik deed ooit fanatiek aan sport zonder de minste voorbereiding. Ver honderd scouts en ondersteunde hun dronken leiding. Grootvader stierf er nutteloze dood en moeder werd wees. Ik gilde en ik schreeuwde het uit en Kurt Cobain klonk hees. Ik bezocht Berlijn nog voor de val van die verschrikkelijke muur. Ik was jong in strenge winters, zonder zomer- of winteruur. Ik leerde liedjes spelen op gehoor en zonder internet. Akkoorden mooi getijpt en boven tekst in pen gezet. Als puber heb ik meer dan eens gedreurd. Want naast geluk had ik ook wel veel verdriet. Vraag reis nu, is dit ooit echt gebeurd? Want weet je, Facebook bestond nog niet... Vol herinneringen Heb jij soms ook noodantastbare dingen Worstel jij ook wel eens met vergeven en vergeten Niemand kan ons volledig kennen en alles van ons weten Als puber heb ik meer dan eens gedrukt want naast geluk had ik ook veel verdriet. De vraag rijst nu, is dit ooit echt gebeurd? Want weet je, Facebook bestond nog niet. Facebook bestond nog niet. Wat een inspiratie heb jij gehad daarvoor. <coughs> ja, nee, ik meen dat. Dat zit vol met inderdaad dingen die je doet denken. Zowel op mijn leeftijd. Ik ben een beetje een oude lul. Uh, hoezo? Dat, was dat moeten we wegpiepen, want we zijn non-explicit op iTunes en overal. dus oei, oei, oei. Dan gaan we even wegbiepen. hè? Jij bent een oude... Ja, precies, dan ga ik zo even... Die... <laughs> dat was een mooie... Die kan ik gebruiken voortaan. Uh, jonge man, hey, uh, en, en hoe voelt dat als je je zo kan ontladen? Ja, dat doet altijd wel deugd, hè? Dat lijkt een inspanning, maar het is eerder ook wel ontspannend, niet? Ja, ja, het geeft ook endorfine natuurlijk. Goh, en, en daarnaast, het is, het is wel weer een hoop cultuur wat we naar de mensen slingeren. En dat is vooral op jouw konto. Want, want, want, want, want, want. Ik ga nog een stukje voorlezen, dat is ja, Want Daar had ik ah, ook, daar had ik ook boek een knoppen de... voor, hoor. Kijk eens aan, wacht even, hoor. Philippe Oezier leest voor... Kijk eens aan, met zo'n yes. introductie kan je toch alleen maar iets moois brengen naar de mensen. En welke schrijver heb je deze week uitgekozen? Uh, deze week heb ik gekozen voor Bergmans Jean-Marie. Ah, um, en die is gekend hier in Antwerpen vanwege uh, ja, in die, die in Antwerpen muur met Bart Leslie. Ja, jammer genoeg uh, heen gegaan. Een, uh, ja. Een elf jaar geleden alweer, alras... Uh, ik heb de eer gehad om aan zijn zijde uh, menig jaren met Circus bulle op het podium te staan en hem van muziekjes te begeleiden. En okay. hij las dan dikwijls vooruit zijn eigen werk en ik wilde een beetje vanavond een beetje een eerbetoon brengen. Oké. Okay. Een, stukje, een stukje uit zijn boek Bericht uit Klein Constantinopel voorlezen. All right. Uh, het is gewoon de, de, de introductie, dus uh, het, het gaat, ja, hij, hij maakt zich zorgen eigenlijk, hè, het, het, het, het, het stukje dat ik voorlees, hij, hij is bezorgd over zijn financiën. Het is natuurlijk in 1996 geschreven, dus het gaat nog over Belgische franken. Oké, okay, dan nog. En dan uh, na afloop zou ik toch eens graag een anekdote horen... over hoe dat nou was bij een optreden. Als jullie daar aankwamen in een parochiezaal ergens in Londerzeel... of whatever, ja, met de oh band. Wel. En dan ben ik wel eens benieuwd hoe dat ging met een soundcheck... <laughs> en dat soort dingen met deze man. Want die, die was volgens mij continu van de planeet af. Of, of viel dat mee? Um, dat kan je wel stellen, ja. Dat kan je wel stellen. Uh, en... en uh, ik denk dat ik vier afleveringen kan vullen met de Capriolen van ons en Jean-Marie. Maar uh, vanavond ga ik het eventjes bij dit uh, fragmentje houden. Oké, okay, we luisteren nu naar Philippe en die gaat naar het voorleesgestoelte. Uh, dus even kijken. Ja, hij gaat er zitten. Oké, okay, fantastisch. Nou, ga je gang. Wat is er met Pafke aan de hand? Er was eens een ambraske in het hulpkastje. En vandaar begint hier en nu, op wat de Ecclesiast zonder schroom en zonder deernis, de nevsky prospect van Klein-Constantinopel durft te noemen. In het hart van deze grauwzone. in de diepste aller duisternissen en de duisterste aller in de stilte voor de storm, in het oog van de orkaan, mijn en Pafkes legende in versvoeten en vuile sokken, bezeken onder hem de bescheeten onder broeken, schoenen zonder zolen, hemden zonder knopen truien met grote zwarte gaten aan de ellebogen, mismoedigheid, moedwil en misverstand, treurnis en droogte in de strot. Veel, veel zatternij, honger naar een broodje shawarma, honger die evenwel nooit nog te stille valt, omdat het de eeuwige en onophoudelijke honger is naar meer van alles, terwijl datgene wat nog voorradig is, nog minder is dan niets. Als Pafke zijn tijd van gaan gekomen is, moet ik gaan van Bazaar naar Klein Constantinopel. De kilometerlopen van de Lemeestraat naar de Nevski Prospect is langer dan langer dan langer dan gewoonlijk vanwege mijn kurkdroge mond. Twee boterhammen met Lavashkiri en drie koppen lauwe koffie heeft Pafke tot zich genomen niet lang na zijn ontwaken op de beenharde sofa van zijn paadje en zijn maatje. Vanaf de hoek van de Broederminstraat en de Nevski Prospect is het nogmaals 150.000 millimeter tot aan het geldkastje en slechts millimeter voor millimeter kom ik pafke vooruit. Eindelijk aangekomen bij het supersonische toestel in de muur. Kaart erin, even geduld, niet eens een alsjeblieft, niets, gewoon even geduld. Allemaal op drie nullen eindigende cijfers en overal pijlen. Druk op de knop... Twee zakken aan het toestel proberen te ontvuchtselen. Uw dagsaldo bedraagt 0.000 Belgische frank. Er gaat geen schok door me heen. Er gaat nu al jaren geen schok meer door Pafke. Alleen nog zenuwen in de vingertoppen. Neem het biljet. Het biljet komt uit de gleuf en Pafke neemt het biljet. Neem uw kaart terug. Ik neem mijn kaart terug. Onderweg naar het kop beginnen na te denken over een mogelijke oplossing voor deze situatie. 4 september is nog ver weg, veel poef in de hulpkas en Anka begint zo zoetjes aan te zeuren en Pafke te confronteren met harde cijfers en blauw op witte uitdraadjes van de computerkassa. Wat anders te doen dan thuis te komen in het kot? Elektriciteit gelukkig nog niet afgesloten, Opgezadeld te zitten met datgene waarmee Radio Barakstad de hedendaagse mens toevallig op wil zadelen. Onderuit gaan hangen in het versleten vod en steeds dieper, steeds dieper nadenken over een mogelijke oplossing. Eerst niets. Hopeloosheid. Dan plots in deze diepe duisternis. Zaterdag. Sint-Joris Weert. Herfstontmoeting Boy Scouts, Pot sierlijke vertoning, maar wel 3000 Belgische frank, cash in de hand. Opgelucht weer adem kunnen happen. Nog drie briefjes van Frida vind de vogel op zak. Goed voor 3600 Belgische frank. Maakt allemaal samen 6600. Ik kom de maand door en verhonger niet. Groter nog dan zo even is nu de opluchting van Pafke. Straks naar haar zusje bellen of ze die hele reutemeteut aan deurwaarder zal heeft betaald. Anders mijn stereo en mijn platen, geschat, twee Belgisch frank per stuk, ergens gaan verstoppen. We zullen zien, Pafke en ik. Morgen naar het ziekenfonds. Dan drie werkdagen wachten op de overschrijving. Kom ik weer op min 11, min 12. Vreet ik weer frit met schaamhaar van de bruine makak. Daarna steun. Kom ik opnieuw op plus tien. De zesde de huur. Zit ik opnieuw op min drie. Min vijftien is de financiële pijngrens. De uiterste pijngrens wel te verstaan. De financiële grens die de meest bodemloze financiële pijn betreft. Maar Pafke heeft al jaren geen noemenswaardige last meer van pijn. Alleen van extreme verveling. Uiterste laveloosheid. Veel, veel dwang razende, roepende, gierende, tierende bulderdrang. In de glorie van de lelies is Christus Jezus geboren aan de andere kant van de zee. Als Christus Jezus al geboren is om de mens te bevrijden van zijn pijn en van de smart in zijn hart, laat mij pafke dan geboren zijn en sterven om hem te verlossen van de moloch. Van Baal en Belzebub, van honger en dorst, van hitte en kou, van nacht en nevel, van storm en ontij. Glorie, glorie, halleluja! Zwart zijn de meisjes van Batavia, Valencia. Alle venten zonder centen zitten in de cinema. Zelfs Onan. Voorwaar komt in het brandend braambos niet meer klaar. De smoel van de beul zit perfect verscholen... ...achter zijn kanarigele, gifgroene, Ferrari-rode, elektrisch blauwe zotskap. Tot de rotte, prothesegewapende commando's... ...knuppels en knipmessen op de hoeken van de straten van de grauwzone... ...medogenloos en in het zweet van hun aanschijn... ...inbonkend en inhakkend op hun mindere medemens... En zoals steeds te verwachten valt, is het kwadraat van de hypotenusa nog steeds exact gelijk aan de som van de kwadraten van de rechte zijde. Want Pythagoras leeft en zijn woord is in de wind. Paske blaast het door zijn klakkenbuis. Eboniet, bauxiet, bakeliet, graniet, de bloedhete, azijnzure zuidwester in. Die nu al weken onophoudelijk klein Constantinopel teistert. Tot de slapelozen ervan in slaap vallen en zij die slapen ervan gaan waken. Een laatste stompje kaars aansteken, bidden voor steeds meer van alles. Verlossing van hun kommer en hun kwel, hun zielenheil, een pijnloos einde. Zo mogelijk in hun bed, in hun slaap. Of anders maar achter een windscherm in een zaal van een hospitaal. De Ecclesiast zegt het. Philippe Oezier leest voor... Maar dat was een stevig stuk weer van meneer Berkmans. Uh, hoeveel van die stukken kun je nog voor ons opdelven, denk je? Um, ik zal eens in mijn archiefje kijken, maar ik heb hier nog wel wat liggen, denk ik. hoor. Ja, maar hij had ons beloofd. Eén één anekdotetje. Ik bedoel, ik heb ook een hele leven onder Rood met kleedkamers ja. en dingen. Dus okay. ik ken er ook um... wel van, maar... <laughs> He, ik heb um, Herman Brood en zo, dus ook verhalen. Maar goed, ja, de, deze is leuker, denk ik. Um, ja. Uh, nou, in Londen zelf, parochie juist. We drinken allemaal wel eens een pintje te veel. En Jean-Marie had, had de gewoonte om er altijd bij te zijn... bij de mensen die wel eens een pintje te veel drinken. Ja. En... Um, zo herinner ik mij um, vooral een, een, een beetje een gênant moment, um, dat ik met, een, uh, met iemand anders van Bulderdrang, dus een collega-muzikant, moesten we Jean-Marie begeleiden, want op een bepaald moment moesten we naar het toilet, maar dat ging niet meer lukken. Oh, dus, hij kon niet meer rechtsstaan. of Dat ging zelfstandig ja. niet meer lukken. Oké. En... Um, okay. en ik zeg, oké, okay, ik wil wel mee ondersteunen, maar terwijl dat we naar dat toilet aan het strompelen zijn, dus Jan, maar ging dan tussen ons, begon zowel bij mij als bij Geert. Hè. Geert was mijn collega-muzikant. Uh, Hij was een van de zangers van Bulderdering. En langzaam, maar zeker, begonnen we tot dezelfde conclusie, conclusie te komen. Uh, dat er, We konden hem wel naar dat toilet brengen, maar dan wat? Hè? Wat dan? <laughs> ik bedoel, zo, zo, zoals ik je moeder op het toilet ik zet. Dat was zoet bij hè, toen. Dus, uh, en dus uh, bij het toilet aangekomen, beseften we blijkbaar <laughs> al wat ik moest uh, al wat ik zei, ik herinner mij dat nog, en al wat ik zei tegen Geert was, ik pak hem er niet uit Geert. <laughs> <laughs> <laughs> ik, ik, ik, zal dat, ik zal daar het uh, verhaaltje af. Uh, uh, afbreken, maar uh, ik heb hem er niet uitgehaald in ieder geval. Maar jean marie is wel naar het toilet kunnen gaan. Ja, ja. Ja, ja ik kan me dat maar voorstellen, want ik heb zo wel eens ook die video-opnames gezien, ik heb wel eens zo'n techniek gedaan, ook voor jullie. Mensen net dachten dat daar. het een act was, hè. Mensen dachten dat het, uh, dat het nep was, dat het, uh, nou, ik... het gespeeld was. Was, ik ja. ben vorig jaar naar een presentatie geweest in de bibliotheek daarbij Permeke en dat ging over hem en daar werd ook ja. zo'n video getoond dat. over hoe hij schrijft en hoe ja. dat proces uh, <laughs> ja ja het ja, veel rond, rond Jean-Marie en het is prachtig hoe dat de mensen het presteren om om, uh, om om mij vooral niet eens te vragen of om mij ik heb hier nog een heel videoarchief van Jean-Marie en uh, audioarchief. En okay. uh, gelukkig is er een uh, biografie van Jean-Marie verschenen. Daar zal ik ook wel eens iets uit voorlezen. Um, uh, en die man heeft, heeft wel degelijk alle mensen uh, aangesproken die, die ook maar iets met Jean-Marie hadden te, te maken hadden. Dus dat was mooi om toch eens één keer mijn verhaal en mijn, mijn connectie met Jean-Marie te kunnen uit de doeken te doen. En het is dan neergeschreven. Dus het staat voor eeuwig en altijd in inkt geschreven. Oké, okay, dat is hartstikke een mooie gedachte. En ik denk misschien dat we, zo, weet ik veel... laten we van de tiende uitzending, Deo Volente... als we dan nog allemaal in goede gezondheid en goede verstanden leven... Eh, om misschien daar een special te maken... dat we misschien ook al wat mensen uitnodigen die ook kunnen bijdragen. En dan gaan we het helemaal over Jean-Marie maken we daar een, een JM-special van, wat denk je? Dat kunnen we soms doen, ja, why not? Ja, oké. Okay. En dat helpt ook al die Nederlanders die hier uh, aankomen... om zich een beetje toch ingeburgerd te voelen... en dat ze wat meer weten over uh, alles. Hé, hey, ik denk dat we er uh, een beetje, als ik zo kijk naar de teller... ja, ik denk dat we er doorheen zijn, makker. De tank is leeg. De tank is leeg en uh, hij moet weer vol voor de volgende, dus dat betekent dat we moeten gaan langs tankstations. En uh, ja, het Vlaamse leven biedt ons voldoende. Ik ben alweer weg, Zij. Zal ik hey, je zijn? Uh, ik ga beg beginnen. Oh, jij bent er nu al vandoor. Even staan. ciao. Oké. Okay. Nou, Martinus Wolf, uh, die is weer achter de piano gekropen. We gaan eruit uh, met een vrolijk muziekje van hem. Hé, uh, hey, wat doet hij toch vooral zijn best, ja. Je kan alles over Martinus vinden op martinuswolf.com. Dat is de website. En hij is een muzikant die zich in leven houdt... met het spelen van piano op wielen, op pleinen, uh, all over Europe, gezegd. De praattafel Podcast. waar uh, vindt u onze homepage? Dat is praattafel.be. Daar vind je de afleveringen, de informatie van de shows, de enzovoort, enzovoort. Waar kun je ons allemaal vinden? Op iTunes. Oftewel Apple Podcasts heet dat nu. We zijn zelfs op Spotify te vinden. Stitcher en Android, overal dus. Op Facebook typ je gewoon in de Praattafel... en je komt vanzelf terecht op de praattafel podcast Dat uh, is <laughs> dus ook weer de tongbreker. Filip is echt vertrokken, geloof ik. Uh, je kunt ons bereiken via e-mail, info.praattafel.be. Ook kun je reageren via Instagram. Oh, daar zijn we nog mee bezig. Het YouTube-kanaal, daar wij onze, presenteren wij onze weekliederen. En ook deze weer was geweldig. Ik uh, weet niet wat voor video erbij gaat komen, maar hij gaat er vast wel iets heel moois van maken. Uh, dan moet ik nog een aantal mensen bedanken. Dus... Nadat we de bapen hebben, de show notes. Ah, ik ben heel mooi bezig met het lijstje af te werken. Dan dus bedankt aan Martinez Wolf. Aan Koek, Afke Bruining, Serge Verstokt. En dan ook aan mijn echtgenote Shay Stevens. Die niet alleen de naam Praattafel heeft geleverd, bedacht enzovoort. Maar ook uh, heel mooi meedenkt met uh, de inhoud enzovoort van de tafel. Hartstikke bedankt. Wel... Uh, volgende week zijn we er weer. Zoals ik zei, ik denk dat we voor aflevering 10 iets speciaals gaan doen. Oftewel live gaan ergens op bezoek. We werken nog wat aan mensen met andere columnisten... die wat dingen gaan sturen, maar dat ga je allemaal horen. Ik hoop dat je weer genoten hebt van onze wekelijkse uitbarsting. En ik zou zeggen tot volgende week. En Martine's brouw er een lekkere eent aan. En ook jij, tot volgende week alweer.